De kans is groot dat de wolf die de schapen heeft doodgebeten ook dood is. Het gaat waarschijnlijk om de wolf die anderhalve week geleden in België werd doodgereden. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt min 1 tot plus 4 graden. Morgen overdag bewolkt. In de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was Nationaal.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 107 werd hij, Johan van Hulst. Ik hoop dat hij er enorm van genoten heeft. Dat zou een vorm van gerichtigheid zijn. Van Hulst redde in de oorlog 600 Joodse kinderen... door ze uit de naast zijn school gelegen kres te laten smokkelijken. Hij sprak er niet graag over. Ook zonder het te zeggen, meneer van Hulst... heeft u ons iets heel belangrijks geleerd. Er is altijd een keus. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. Waarop de EU ervoor koos Russische diplomaten uit te wijzen... vanwege de moord op de ex-spion Skripal in Engeland. En waar er voor de Egyptenaren weer weinig te kiezen is... in wat toch verkiezingen worden genoemd. Waar u als kiezer nogal wat veroorzaakt heeft in de gemeentes. Hoe gaan we daar colleges van bakken? En waarin misschien de vraag wordt beantwoord... waarom Ivanka Trump ondanks alles altijd voor haar vader kiest. Dat alles na de overzichten van vandaag. Maandag 26 maart. EU besloot het Ulweze Russische diplomaten, Diplomatie. Solidarność Polsk met Wilkie-Brittannië. Heel likely that the Russian Federation is responsible. Dat twee Russische inlichtingenmedewerkers niet welkom zijn in ons land. Een eensgezinde actie van de Verenigde Staten, Canada, veel EU-lidstaten en andere landen door Russische diplomaten weg te sturen. Een steunbetuiging aan de Britse premier May die, May, die Rusland verantwoordelijk houdt voor de zenuwgasaanval op de oudspion Skripal. Together we have sent a message that we will not tolerate Russia's continued attempts to flout international law and undermine our values. En dat was mevrouw May. Rusland ontkent betrokkenheid bij de aanslag. Minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt vooral duidelijkheid te willen. Onze inzet is dat er meegewerkt wordt aan het doen van het onderzoek... om uiteindelijk de data's te vinden en die voor de rechter te krijgen. De omstreden Nederlandse iemand. Famas Geniet... heeft in een preek op internet uitgehaald... naar de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. Hij is Ahmed Abu een de imam zegt dat Abu Taleb het Partij van de arbeidbeleid uitvoert om moslims te bestrijden. Abu Taleb reageert kalm. Het enige wat ik echt hoop en verwacht is dat meneer Sneed een keer echt tot inkeer keer komt. En zich gaat bezighouden met het binden van mensen. Maar Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, maakt zich zorgen. Het gevaarlijke hiervan is dat hij daarmee jongeren die sympathiseren. of echt volgelingen zijn van ISIS. of van andere jihadistische groeperingen. mogelijkerwijs kan aanzetten tot geweld. En als hij dan ook mensen noemt, bij naam. Ja, dan ontstaat er echt een lastige situatie. De imam zelf zegt overigens dat de beschuldigingen niet kloppen. Na tientallen jaren van bezuinigen krijgt Defensie er weer geld bij. Anderhalf miljard euro per jaar. Minister Bijleveld steekt dat vooral in de spullen voor militairen. Handvuurwapens, beschermingsvesten gaan we aanschaffen. En we hopen dat dat zo snel mogelijk kan. We beginnen met de mensen die uitgezonden worden. Maar Nederland komt nog lang niet aan de NAVO-norm van 2%, waar president Trump zo vaak op hamert. Ja, daar moeten we van de zomer al verantwoording over afleggen. Het is helder dat we feitelijk gewoon niet aan, uh, aan het groeipad uh, voldoen. In meerdere gemeenten zijn vandaag de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen herteld. Ofwel vanwege de spannende uitslag. Er zit uh, slechts twee punten uh, verschil. Eén stemverschil, de laatste restzetel. Of omdat er iets mis lijkt te zijn. Met uh, de procesverbaal er toch al wat correcties in zaten. Mensen hebben gezien dat er heel erg snel geteld is. Ja, en daardoor er misschien fouten zijn gemaakt. En met al dat hertellen zou je bijna weer terugverlangen naar de stemcomputer. Maar dan krijg je altijd weer, kan je dat weer controleren? Kunnen de Russen hacken? Dan moet je dan toch een papieren systeem hebben dat je het altijd kan controleren. Welk systeem je ook kiest, er blijven altijd discussies aankleven van hertellen. En vandaag is er dus in ieder geval niets aan het toeval overgelaten. We hebben vier verschillende groepen, hebben we. Per tafel is er een check-dubbelcheck. Check. Waar dan een voorzitter is en verschillende andere leden. En ook nog tien beveiligers erbij hebben. Dan gaan wij eerst gaan wijzen op partijen, gaan we controleren. Elke stem wordt door twee mensen meegeteld. Dat er ook nog een toezichthouder is van de kiesraad. Maar het blijft menswerk. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En wat zou er morgen weer in de krant staan? Maud Schreurs weet het. Zorgverzekeraars gaan hun premies fors verhogen... omdat de reserves op beginnen te raken. Lezen we op de voorpagina van het FD. Vandaag voorspelde zorgverzekeraar CZ al... dat de premie van de basisverzekering volgend jaar... dubbel zo hard stijgt als in 2018. En het zijn niet alleen de buffers die opraken... verzekeraars kampen ook met de gevolgen van de vergrijzing... En verder worden er steeds vaker dure medicijnen gebruikt, en het bevriezen van het eigen risico, een maatregel uit het regeerakkoord, is ook een behoorlijke kostenpost. In NRC nog meer onthullingen van de klokkenluider... van het omstreden databedrijf. U weet wel, het bedrijf dat gegevens van 50 miljoen... Amerikaanse Facebook-gebruikers misbruikte... voor de campagne van Donald Trump. En dat was niet de enige misstap. Dat zegt de 28-jarige Christopher Wiley... die een tijdje directeur was van het bedrijf. Volgens hem hielp Cambridge Analytica in Kenia... president Kenyatta aan verkiezingswinst. In Groot-Brittannië speelde het bedrijf een rol... in het brexit-referendum. Ook werden volgens de klokkenluider politici omgekocht... en beïnvloeden het moederbedrijf van de dataverwerker... verkiezingen in ontwikkelingslanden met een kwetsbare democratie. Er komt een nieuwe tv-serie met daarin astronauten... die vertellen hoe zij de aarde zien. Dat staat in het Nederlands Dagblad. Een van hen is André Kuipers. Hij was vroeger optimistisch, maar hij is inmiddels pessimistisch. Wat hem vooral raakt zijn de beelden vanuit de ruimte... van de zure meren in Ethiopië. Kuipers vergelijkt de mensheid met springhanen... die doorgaan totdat alles op is. En dan stoort het leven in. Ik vind de mensheid een plaag... omdat we niet in evenwicht leven met de planeet, aldus Kuipers. In De Telegraaf lezen we het verhaal van Bertus Nossent uit Rotterdam. Hij werkte bijna 50 jaar bij PostNL... maar moest vlak voor zijn jubileum tegen zijn zin met pensioen. En hij kreeg niets mee. Geen handdruk of mooie woorden, alleen een velletje postzegels. En de laatste werkdag verliep allesbehalve feestelijk. In de pauze was ruimte voor een kwartiertje koffie met cake. En die werd afgetrokken van het budget voor een etentje met collega's... waar zijn vrouw niet bij mag zijn. PostNL zou volgens de regels hebben gehandeld. Het velletje zegels was keurig binnen het budget van 40 euro... bij een afscheidscadeau. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan had ik u nog niet eens verteld dat we ook muzikale gasten hebben vanavond. Ruben Heijn is hier en Wessel Herpslep. Die, die doet de gitaar en de backing vocals. Maar uh, Ruben is hier omdat onlangs zijn nieuwe album Groundwork Rising verscheen. Goedenavond, Ruben. Goedenavond. Goedenavond, Wessel. En oh ja, hij won ook nog even het tv-programma Wie is de Mol? Uh, ja, sorry. Uh, kan je nog normaal over straat? naar Wie is de Mol? Ja, in principe wel. Ik had vanmorgen wel het bij het, uh, op de, op dat er een hele schoolklas kinderen... Uh, spontaan op, school, op, uh, op straat met naam begon te scanderen. Dat was een beetje gek. Maar in principe... <laughs> Uh, wel, ja hoor. Oké, okay, je moet ook nog steeds gewoon betalen bij de bakker en zo. Uh, ja, ja, helaas wel, ja. <laughs> Oké. Okay. Nee, dat is maar goed ook eigenlijk. Ja, goed, je bent hier voor de muziek. Een nieuwe plaat. Op, op je site staat een zoektocht naar waarheid, schoonheid en hemzelf. En dat ben jij dan, dat hem. Um, wat, of misschien beter gezegd, wie ben je tegengekomen tijdens die zoektocht? Zo, dat is een ja. goede vraag. Nou, het was met, nou ja, eigenlijk was ik weer een beetje op zoek naar... Uh, degene die ik was toen ik een jaar of 15 was. Als in uh, hoe ik naar muziek luisterde. En ik wilde weer terug naar soort van: naar de basis van wat, wat doe ik nou eigenlijk? Ik speel piano en ik zing liedjes. En ik heb me een tijd lang een beetje te veel laten afleiden door. je um, meningen van anderen en uh, uh, gedachten over: ja, is het wel credible genoeg en zo. Okay. En nu heb ik toch geprobeerd om echt te varen op ja wat vind ik nou gaaf wat vind ik nou mooi laat horen waar dat toe geleid heeft wat okay. ga je spelen dit liedje is getiteld juggler one, two, one, two, we are jugglers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 So she's doing well. She's Dus is een I'm of Begeleid door Wessel Herfst. Daar wilt u dus meer van horen, dat komt goed uit. Want zometeen spelen ze nog een nummer. Dank jullie wel. Brussel bij nacht. Brussels night. Ja, maandag Brusseldag in het oog. En dat komt vandaag helemaal goed uit. Want het grootste nieuws kwam vandaag uit de EU-hoofdkwartieren. Goedenavond, correspondent Arjen Noorlander. Goedenavond. Ja, een uh, massaal uitzetten staat hier van Russische diplomaten. Daar kunnen we zo meteen nog over hebben: of het massaal was. Uit Europa, naar aanleiding van de gif-aanslag op oud-spion uh, Skripal. Hoe verrassend was dat voor jullie? Nou, heel verrassend eigenlijk, want we hadden dit niet zien aankomen. Al twee weken wordt er natuurlijk door de Britten gevraagd om steun. En steun krijgen ze wel bij woorden. Tuurlijk, iedereen staat achter de Britten en is boos op de Russen. Maar feitelijke maatregelen om de Britten te steunen, ja, die, die leken ingewikkeld. Mensen wilden in Europa eerst bewijs zien, De reactie van de Russen zien. Hmm. En toen ineens vandaag was daar toch echte actie. Ja, en, en, en wanneer hebben ze dit besloten? Ja, dit hebben ze toch besloten vorige week, uh, donderdag... Uh, tijdens een Europese top in Brussel. Toen waren alle regeringsleiders hier. En om een uur of zeven s avonds uh, gaven de regeringsleiders... in de pauze persconferenties. Premier Rutte ook wilde toen eigenlijk nog niks zeggen over ja. deze zaak. Maar opvallend genoeg gaven drie uh, regeringsleiders geen persconferentie. Op dat moment Theresa May, Angela Merkel en uh, Emmanuel Macron. Die zaten bij elkaar en hebben dit toen zitten bekokstoven. Hebben toch met elkaar gezegd, dit is te ernstig... dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. We moeten iets doen. En dat hebben ze tegen de rest toen gezegd later op de avond. Ja, nou zeg je, ze wilden bewijs zien. Hebben ze dat gezien? Nee, ze hebben geen bewijs gezien. Ze, ze, moeten, ze hebben echt uh, uh, uiteindelijk de Britse premier mee... op de blauwe ogen moeten geloven dat dit echt gebeurd is. Maar het is natuurlijk wel aannemelijk het gif wat gebruikt is... is wel echt aantoonbaar Russisch gif. Het is een Russische dubbelspion uh, die vermoord is. Ja. Dus je moet, zou je kunnen zeggen, wel een enorme complotdenker zijn... denken de regeringsleiders, wil dit niet uit Rusland komen... Maar helemaal zeker weten ze dat niet. Maar dat maakte ze op dat moment niks uit. Want uh, de, de regeringsleiders vonden toch dat ze, die, uh, dat ze die vuist moesten maken tegen Rusland. En dus uh, zijn ze naar huis gegaan met huiswerk van die top vorige week. Ja, en hoe, hoe hebben die Europese leiders dat uh, gedaan, dat huiswerk maken? Nou ja, ze hebben toch uh, nagedacht van hoe kunnen we nou symbolisch een soort daad maken... waar de Russen uh, echt van onder de indruk zullen zijn en waar wij ook onze achterban, onze Europeanen mee tegemoet kunnen treden en NAVO-leden. En dus zijn ze er allemaal in het weekend op zoek gegaan... naar diplomaten in eigen land, Russische diplomaten... Mm. die ze eruit konden zetten. Dat huiswerk hebben ze dit weekend gedaan. Toen zijn vanochtend de ambassadeurs van de EU bij elkaar gekomen. Alle 28 hebben het lijstje gemaakt en afgesproken. Dit gaan we dan nu om drie uur smiddags met z'n allen... in één keer tegelijkertijd vertellen voor een soort maximaal dramatisch effect. Ja. Dus je zag overal in Europa regeringsleiders ineens speeches houden... om dit aan te kondigen, waaronder onze premier Rutte... die deed dat in de Tweede Kamer, er werd een debat voor onderbroken... en toen ja. kwam hij met die mededeling. Ja, dramatisch effect zeker. Maar hoe dramatisch is de maatregel zelf eigenlijk? Want ja, ik bedoel, Duitsland zet dan vier diplomaten uit. Neem aan dat ze daar een flinke Russische ambassade hebben. Zoveel zijn dat er ook weer niet. Ja, en nog een paar consulaten ook. Er zullen al snel een paar, een paar honderd Russen Daarom? daar zitten. Nee, het, is, het is vooral symbolisch hmm. uh, van aard. Het is natuurlijk de grootste uitzetting, zou je kunnen zeggen, uit de geschiedenis. Het is een soort symbolische waarschuwing. Uh, Nederland zet twee diplomaten uit volgens uh, de minister van Buitenlandse Zaken Blok. Ja, inlichting uh, medewerkers. Ja, wat doen die? Het zullen geen spionnen zijn. Want dan hadden we ze al lang opgepakt als we dat wisten. Dus ook dat heeft een hele uh, hoge symbolische aard, twee inlichtingenmedewerkers. Maar nou. die symboliek is wel overgekomen. Uh, want het is wereldnieuws en ook in Rusland. Ja, we hebben een beetje een dingetje met de Britten, uh, dat heet brexit. Moet, moet mee voor deze hartverwarmende solidariteit een tegenprestatie leveren? Nou ja, dat zullen ze ongetwijfeld niet zo tegen haar gezegd hebben. Daar nemen ze dit wel echt te serieus voor. Er is echt wel een gevoel, een doordrongen gevoel in Europa... maar ook bij de NAVO-landen als Canada en de Verenigde Staten. Dat als de Russen dit in, in de het VK doen... dat ze dat ook in de rest van Europa kunnen doen. En een land dat er niet voor terugschouw schikken... om echt gifgas, zenuwgas te gebruiken... In, op ander grondgebied. Ja, die, daar, daar moet je natuurlijk echt iets, iets tegen inbrengen. En in die zin zullen ze die steun zeker hebben gegeven aan de brexit. Hmm. Maar we zullen zien, er zal zeker een rekening openstaan nu... want uiteindelijk hebben de Europese leiders nu aangetoond... dat ze nog steeds na de, naast de Britten staan... dat ze de Britten niet aan het pesten zijn... wat de Britten de EU-landen wel eens wijs hebben gemaakt... de afgelopen maanden ja. in die brexit-onderhandelingen. Ja, dus ik kan me voorstellen dat nu die steun vandaag zo massaal is gekomen... dat de toon van de brexit-onderhandelingen de komende tijd... Ja, misschien iets vriendelijker zal zijn. Ja. Um, Bulgarije en Griekenland en nog een paar andere Europese landen... doen niet mee, zijn zij te bang voor de Russen? Wat zit daarachter? Bulgarije is notabene ja, voorzitter op het ogenblik. Te bang, te bang, je zou ook kunnen zeggen te grote geopolitieke belangen. Bulgarije en Griekenland zijn natuurlijk de twee uh, Europese landen... die tegen Turkije aanliggen, hebben problemen met Turkije... met vluchtelingenstromen bijvoorbeeld. En uh, ja, hebben af en toe ook wel de Russen nodig om tegen de Turken te blazen en hebben dus blijkbaar te veel belangen om hier mee te doen. En in die zin kun je echt, ja, Europa nu eigenlijk opdelen in een soort van vier groepen. De landen daar in het Zuidoosten die veel terughoudender zijn... om stoer te doen tegen de Russen. Hmm. De landen in het Noordoosten, Baltische Staten, Scandinavische landen, Polen... die echt bang zijn voor de Russen voor het Westen hebben gekozen en dus nu ook deze sancties uh, stevig om, omarmen. Wij, Noord-Europa, uh, Noord die gewoon achter de Britten willen staan... als een uh, bondgenoot van alle landen, ah ja. van alle tijden. En ja, Zuid-Europa, Spanje, Portugal, Italië... ja, die doen nou mee, omdat ze vinden dat ze mee moeten doen. Oké. Okay. Hartelijk dank, Arjan Noorlander. Um, we gaan door met een heel ander onderwerp, uh, iets verder naar het zuiden uh, dan Europa. Want ze nemen er goede tijd voor in Egypte. Vandaag tot en met woensdag kan het land een nieuwe president kiezen. Wel jammer dat van tevoren duidelijk is wie dat wordt, want er is maar één serieuze kandidaat. De zittende president Sisi heeft maar één tegenstander en dat is een grote fan van hem. Goedenavond Rena Netjes. Goedenavond. Je was correspondent in Egypte tot je het land moest ontvluchten, maar je volgt het nog steeds op de voet. Um, Waarom drie dagen verkiezingen? Kan het niet op één dag? Nou, Egypte is natuurlijk een heel groot land. Het is het grootste Arabische land, hè, met 100 miljoen inwoners inmiddels. Mm -hmm. Maar um, wat de vorige keer uh, heeft meegespeeld... en wij gaan ervan uit dat dat dit keer ook weer meespeelt... dat de opkomst helemaal niet zo groot was. Omdat wat je net al schetste, van, nou ja, er staat al bekend, uh, wat de uit, is al bekend wat de uitslag wordt. Het is, yeah. eigenlijk, het is eigenlijk Sisi tegen hemzelf. Um, maar wat Sisi wel graag wil, is dat hij... Opkomst heel erg groot, is. want hij wil natuurlijk naar de buitenwereld uh, toch uh, doen lijken dat het, uh, dat het wat is, zeg maar, die verkiezingen. En uh, na alle waarschijnlijkheid verwachten we, zoals andere jaren ook uh, gebeurde, um, andere keren ook gebeurde, dat als de opkomst vandaag niet hoog was, en die was niet hoog, we zagen uh, soms wel een aantal mensen bij een stembureau staan, hmm. maar sommigen waren ook compleet leeg, dat dan de, uh, de tientallen propagandazenders die hij heeft. Hij heeft er 70, maar dat die, die, die talkshow-hosten... dat die, uh, die presentatoren en presentatrices... allemaal gaan zeggen tegen de bevolking... wat nu? Nu heb je mogelijkheid om te stemmen. Nu kom je niet. Dus allemaal naar de stembus jullie morgen. En dat, dat, dat er dus nog, nog twee dagen okay. extra zijn... om mensen aan te moedigen van je moet er echt gaan stemmen. Oké, okay, en dan krijgen ze misschien wel dit te horen of te zien. <middels> Want wat is dit? Ja, Dit zijn beelden van uh, uh, meisjes die op straat staan te dansen in Rahab City. Daar woonde ik zelf. Uh, toen. En dat, maar het is een bekend liedje. Het is een en dat, onderdeel van Cairo. Hè? Het is een onderdeel van Cairo. Een mm. suburb van Cairo. En um, um, dat is een liedje. dat Die titel heet uh, Alu e Alena. Dat betekent wat hebben ze over ons gezegd. En dat, pakt eigenlijk, dat geeft eigenlijk heel goed weer wat, wat het idee is. Wat zegt de buitenwereld over ons Egypte? Zeggen ze wel dat wij democratie zijn? Hebben ze wel goed... Een uh, beeld over ons. Hè, het imago, daar gaat het om. En iedereen die daar wat, wat deuken in slaat, nou, om terecht, omdat ik denk van er hey, de, de valt nogal wat op te merken over hoe het gaat uh, in Egypte. Die uh, wordt enorm onder vuur uh, gelegd. Maar het gaat dus om dat buitenwereld ideeën van... nou, dit, dit zijn gewoon echte verkiezingen. Oké, okay. en zo worden dan uh, mensen de, de komende twee dagen... nog gemaand om uh, te gaan stemmen. Kan, kan dat gaan werken? Ik bedoel, uh, gaan mensen die vandaag denken... weet je, zoek het uit, uh, gaan die dan toch nog stemmen? Nou, ik sprak net voor de uitzending uh, nog een Egyptische collega... en hij zegt, wat, wat, um, waar mensen toch wel bang voor zijn... is dat ze geen inkt op hun vinger hebben. Dat ze op het werk worden nagekeken. Hé, hmm. hey, jij bent niet gaan stemmen uh, voor Sissi, of. Of, uh, en uh, dat mensen daar toch een beetje bang voor zijn. Dat ze alleen uh, daarom al gaan uh, stemmen. Want je hebt echte uh, uh, telefoonlijnen waar mensen elkaar kunnen verklikken. Hè? En uh, dat gebeurt ook uh, regelmatig. Um, en bovendien, uh, volgens de Egyptische grondwet zou je moeten gaan stemmen. Anders zitten er 500 mensen. Uh, Boete op. Ook nog eens. Dan zegt de okay. staats-TV: wel van nou, dat is te hoog dat, dat zoveel kunnen mensen niet laten betalen, maar eigenlijk moeten mensen ook gaan, uh, gaan stemmen. Ja. En um, wat er ook speelt, is dat mensen nu vanavond de korting krijgen in, de, in de, een aantal supermarkten, waaronder Carrefour, als ze kunnen laten zien dat ze gestemd hebben. Dus okay. als ze zo'n uh, inkt op de vinger hebben. Dus er is dus wel een sociale druk om te gaan stemmen. Ja, er is de sociale druk, maar, maar ik kan me gewoon voorstellen dat mensen ook bang zijn. Ze zitten tienduizenden mensen in de gevangenis, er zijn heel veel mensen ook gewoon verdwenen burgerrechtenactivisten, zogenaamde tegenstanders van het regime. Um, waarom is er dan toch zo weinig animo als het zelfs verplicht is om te gaan stemmen? Nou ja, om, om, omdat het dus eigenlijk levensgevaarlijk is om, om je tegenkandidaten te stellen. Er zijn vijf serieuze kandidaten geweest, waaronder nota bene drie uit het leger van Sisi zelf... Hmm. Ja, um, als ik zo even bij langs ga, um, Ahmed Shafiq, uh, hij was premier um, onder Mubarak, onder Mubarak nee? net even in laatste, de eh, ja. dagen van de, van de revolutie, de laatste dagen van Mubarak. Um, en uh, hij zat in de Emiraten en kondigde daar zijn kandidatuur aan in november. Meteen of, of ja, vrij snel op vliegtuig naar Egypte gezet en daar gearresteerd. Ja. En nog steeds, nog steeds vast. Dan hebben we uh, de vorige legerleider Sami Anan... toen hij zijn kandidatuur aankondigde. Een paar weken later verdwenen is, is, is hij ook uh, verdwenen en ja. dat heeft vooral te maken met zijn running mate, die, uh, die uh, hoofd van de rekenkamer is geweest en anderhalf jaar geleden 70 miljard aan. Overheidsfraude heeft uh, um, blootgelegd. En Sisi zal niet willen dat die man aan de macht komt, want nee. dan hangt hij zelf ook uh, qua fraude. Nou, en nog een andere militair, wat lagere rang, uh, heeft zich kandidaat gesteld. Die heeft nu zes jaar gevangenisstraf gekregen. Ja. En het neefje van, uh, van Sadat, die heeft zich toen maar. Terugge, die zou, die zou zijn kandidatuur aankondigen. en die heeft het toen maar gezegd: van nee, ik ga het toch niet doen. Ja, want, ja. uh, na alle waarschijnlijkheid, zou die ook vast komen te zitten. en dan nog een mensenrechtenactivist. Uh, uh, Gadet Ali heeft uh, zich ook teruggetrokken. Ja. Dus, uh, maar goed, dat, iedereen is bang. dat beeld bestaat al. Uh, ik, ik zei net al, tienduizenden mensen in de gevangenis. 60.000 las ik. Uh, mensen verdwenen. Uh, de, de rapporten van mensenrechtenorganisaties uh, zijn, zijn keihard over de situatie in Egypte. Wat maakt die opkomst dan nog uit? Ik bedoel, dat imago kan, kan Sisi toch, toch daarmee niet veranderen, nou of ja, wel? Nou ja, uh, um, als je kijkt hij heeft 70 propagandakanalen. Yeah. Uh, er zijn toch wel mensen die dat allemaal geloven. Uh, uh, je moet nagaan dat er heel veel mensen analfabeet zijn. Uh, de opleiding is niet hoog. Maar zelfs in Nederland kom ik mensen tegen... die, die toch die wel voor die propaganda vallen. Ik denk als je dag in dag uit wordt verteld... dat je echt Sisi nodig hebt voor stabiliteit in Egypte... ook al wordt het juist slechter... dat er een groot deel van de mensen dat toch geloven... waaronder een aantal Westerse politici in ieder geval... die ik tegenkom en die ook denken van... ja, we moeten Sisi wel steunen... want anders krijgen we Syrië of, of Irak uh, daar... Oké, okay, maar dat begrijpen ja, bijvoorbeeld... ze. Maar maakt die opkomst dan nog wat uit? Nou ja, blijkbaar. Want ze voeren ook een hele campagne in Europa. Ook in Amsterdam is er een Sisi-bijeenkomst geweest vorige maand. Waarbij een aantal hoge generaals, twee hoge generaals... naar Amsterdam zijn gekomen. En ik was bij die bijeenkomst. vond het wel een beetje eng om het hol van de leeuw te begeven. Om eerlijk te zijn. Maar ik dacht, ik moet toch horen wat daar gezegd wordt. En het was één grote lofzang. Dat het allemaal perfect gaat in Egypte en eh, kwamen ook mensen naar mijn tafel toe die uh, doorhadden wie ik was. En die zeiden van, nou, de westerse media heeft het gewoon helemaal fout. Hmm. Eh, en en uh, ik zei, hoe zit het dan met die verdwijningen? Eh, van Human Rights Watch heeft dat gedocumenteerd, Zeker. Amnesty. En dan zeggen ze, ja, maar die mensen die verdwijnen naar Syrië en Irak. En, en uh, als ze dan weer opkomen uh, dagen, dan moeten, ze, dan moeten zij dus uitleggen... waar ze al die tijd zijn gebleven. Dus het was helemaal omgedraaid. Ja, ja, ja. Oh. En ik denk toch dat ze erop gokken... Dat, mensen, dat toch een deel van de mensen die propaganda gelooft. Oké. Okay. Nou, uh, niet als ze nu naar jou geluisterd hebben. Dankjewel, Rena Netjes. Graag gedaan. En ze zijn weer gaan zitten. Ruben Heijn en Wessel Herbslep. Wat wordt jullie tweede nummer? Everything I Say, tussen haakjes, Magnolia. In the light of everything see you as a beautiful but cavalier magnolia Soon our petals will fall and I'll melt away like snowflakes, right?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 Rubenheim begeleidt door Wissel Herpslip op gitaar en de backing vocals. Vanaf 6 april ga je toeren in deze samenstelling? Of nee, dan, zijn we, dan staan we met z'n vijf op het podium. Uh, alles erop en eraan, drums en bas en nog meer zang. En heel veel zang. Dus uh, vanaf de zesde inderdaad en dan het hele land door. Ik kom kijken. Dank u wel. Ah, Je bent welkom. Versnippering, fragmentatie. Het zijn woorden die u de afgelopen week veel voorbij hebt horen komen... in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Want al die partijtjes, dat maakt coalitievorming lastig. Is een zakencollege, de gemeentelijke variant van een zakenkabinet... daar dan een oplossing voor? Ik vraag het aan hoogleraar innovatie en regionaal bestuur Marcel Bogers... en aan Noor Kanters, zij is raadsriffier in de Zuid-Hollandse gemeente Zwijndrecht... waar ze al acht jaar met zo'n zakencollege werken. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Um, Marcel Bogers, om te beginnen, wat is een zakencollege precies? Nou, die naam zakencollege is misschien een beetje erg uh, verkeerd gekozen. Want dat suggereert een beetje alsof het uh, heel erg apolitieke mensen zijn. Ja. Uh, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat, dat is maar het wat... idee hè, van een zakenkabinet. Dat zijn technocraten ja, zonder partijbinding precies. enzovoort. Ja. Ja, ja, ja, nou hier hoeven dat helemaal geen technocraten te zijn. Maar wat wel zo'n zakencollege bijzonder maakt... is dat dat zakencollege, dat die wethouders... namens de hele gemeenteraad opereren. Niet, dat ze niet door één partij worden afgevaardigd... Uh, maar dat ze voor de hele gemeenteraad werken. En dat ze in principe uh, uh, nou ja, niet, niet, niet gebonden zijn aan één partij. Ze kunnen best een partijachtergrond hebben. Maar ze werken niet voor één partij. Ze werken uh, voor, voor één fractie, maar ze werken voor de hele gemeenteraad. Ja, eh, Mevrouw Kanters, na de verkiezingen van 2010... kreeg Zwijndrecht zo'n zakencollege. Wiens idee was dat daar? Dat was het initiatief van de lokale grootste partij... Algemeen Belang Zwijndrecht. Die vond dat het uh, ja, anders moest dan dat het... Uh, voorheen ging met een coalitie en een oppositie. En waarom vonden ze dat? Want dat ging volgens mij niet over versnippering of fragmentatie, hè? Uh, nou ja, goed. De, de precieze reden zou je natuurlijk aan ze zelf moeten vragen. Maar, maar u was uh, erbij. Uh, ik, ik was er <laughs> nog niet helemaal bij. Maar uh, kijk... Uh, wat een uh, raad moet doen, is het, uh, uh, de stem van het volk uh, proberen te vertalen. Ja. En op het moment dat je kiest voor een uh, coalitie... Ja, dan ben je slechts uh, voor een deel van de mensen die gestemd hebben... Uh, volksvertegenwoordiger. Uh, daarnaast denk ik dat een stuk uh, transparantie en duidelijkheid... en vooral inzetten op professionalisering uh, goede argumenten waren... om uh, voor deze route te okay. kiezen. want hoe, ja, De route, hoe, hoe, hoe, hoe loopt die route dan? Hoe kom je tot zo'n uh, zakencollege? Nou, de gemeente Zwijndrecht heeft vier jaar geleden... althans die uh, uh, fractie van Algemeen Belang Zwijndrecht heeft gezegd... Uh, wij gaan met iedereen aan tafel zitten. Dus met iedereen die in die raad is gekozen. Gewoon met alle raadsleden. Alle raadsleden, ja. 27 stuks zijn dat in Zwijndrecht. Ja. En eigenlijk heeft hij bijna letterlijk een wit vel neergelegd... en gezegd, we gaan met elkaar een programma schrijven... wat recht doet aan alle mensen die in Zwijndrecht wonen... Hmm. en op een of andere manier het beter willen hebben of anders willen hebben. Oké, okay, maar dan heb je dus hele verschillende politieke partijen... met hele verschillende programma's... die op hele verschillende manieren gekozen zijn... en die moeten dan het over alles eens worden. Ja, maar je kan je natuurlijk afvragen... of dat hele grote verschil ook zo heel groot is. Natuurlijk zijn er thema's waarop uh, partijen zeker van uh, mening ja. veranderen... Maar in essentie zijn natuurlijk heel veel partijen het over heel veel vraagstukken met elkaar heen. En als je nou zegt, die 80% kun je vastleggen in een raadsprogramma... of in een samenlevingsagenda, nou, dan blijft er nog 20% over. En als je er op die manier naar kijkt, heb je natuurlijk een heel groot stuk afgedekt. Oké, okay, en dan heb je dat, uh, nou ja, dat, dat raadsbrede uh, programma ja. dus eigenlijk. Hè? Uh, of een of, of, ja, soort regeringsverklaring. Maar dan, uh, en hoe kom je dan aan wethouders? Nou, in Zwijndrecht is op het moment dat de inhoud eigenlijk stond... gezegd van, nu kunnen we ook mensen zoeken... Die, inhoud, hè, die uitvoering kunnen geven aan deze inhoud. En dat hoeven dus zeker niet per definitie mensen te zijn... die als een automatisme uit een uh, partij voortkomen. Dat hm. kunnen ook mensen zijn die op dit moment... op een andere manier uh, in de maatschappij actief zijn. En die moeten gewoon solliciteren of zo? En die hebben gewoon mogen solliciteren, hm. ja. Meneer Bogers, in hoeveel gemeenten zijn er nu dit soort zakencolleges? Nou, uh, Zwijndrecht is een heel unieke casus. We hebben ja. wel meer gemeenten waar ze met een heel raadsbreed akkoord werken. Waar dus niet een oppositie tegenover een coalitie staat. Ja. Maar waar de gezamenlijke gemeenteraadsfracties met elkaar bepalen... van wat zijn de thema's waar wij de komende vier jaar over willen hebben. En, uh, en daar worden dan wethouders bij gezocht. Ik weet ja. de gemeente als Borne bijvoorbeeld werkt ook op zo'n manier. En er zijn meer gemeenten die zo'n raadsbreed uh, programma hebben. En ik verwacht zeker uh, na uh, de verkiezingen van de afgelopen week... dat er nog veel meer gemeenten zijn. Zullen we gaan zien. Vindt u het een goede ontwikkeling? Nou ja, ik vind het een goede ontwikkeling, een nodige ontwikkeling. En eigenlijk is het, is het zeker in gemeenten waar, waar je vijf of zes partijen nodig hebt... om aan een meerderheid te kunnen komen, is, het ook bijna, uh, een, een, uh, is er ook bijna geen alternatief. Want uh, wat, wat krijg je als je, als je um, een coalitie gaat vormen van vijf, zes partijen? Dan heb je of een heel erg instabiel college... Hmm. of je bent heel erg krampachtig bezig de eenheid te bewaren. Zo krampachtig dat elk, elke discussie, elk debat onmogelijk is. Nou... Ja. Beide, beide mogelijkheden zijn erg ongewenst. Dan is zo'n zakencollege, zo'n breed, zo breed raadsprogramma... met wethouders die uh, namens de, of voor de hele gemeente werken... is dan een heel mooi alternatief. Ja, maar goed, dan, dan, dan beschrijft u het een beetje als een, uh, een, een, een noodzaak... vanwege de omstandigheden. Uh, mevrouw Kanters zegt, ja, voor ons was het echt een, een, een nieuwe manier... waarop we willen besturen, want anders dan vertegenwoordig je niet de ja. hele bevolking. En dat, en dat zie ik ook. Uh, ik hoor heel veel gemeenten waar uh, vertegenwoordigers van oppositiefracties zeggen van ja eigenlijk hebben we afgelopen vier jaar gewoon buitenspeel gestaan, hebben we gewoon helemaal niet mee kunnen doen hmm. en dat doet, dat doet natuurlijk niet recht aan al die kiezers die wel op die partij hebben gekozen en zo'n manier van werken is wel veel beter en veel opener omdat je op die manier alle partijen die gekozen zijn wel een serieuze uh, kans geeft in de besluitvorming ja. en dat ja, ja, die ook allemaal serieuze plaats krijgen in besluitvormingsprocessen hmm. en niet dat dat voorbehouden blijft aan de uh, coalitiefracties ja, mevrouw Kanters, werkt het ook zo in Zwijndrecht. Is, is iedereen er blij mee? Nou, iedereen. Uh, volgens mij is het grote deel van de meerderheid uh, van de raad tevreden... met de manier waarop we nu werken. Tuurlijk zijn daar ook nog wel uh, altijd wel kanttekeningen... erbij te plaatsen uh, en wensen. Maar wat goed is, is dat een wethouder die met een voorstand... naar de raad komt, niet automatisch kan rekenen... dat de coalitie hem of haar steunt in die plannen. En, uh, de hij wet, moet iedereen voor zich zien te winnen. Hij moet iedereen voor zich zien te winnen. En, uh, wel tijdrovend. Uh, ja, misschien kost het wat meer tijd. Maar goed, volgens mij zitten we er uiteindelijk niet om uh, alleen maar snelheid te maken. Maar vooral om de allerbeste besluiten te nemen voor die mm -hmm. samenleving. En uh, ja, op het moment dat je dus die raad in meerderheid uh, achter je hebt staan. Nou ja, dan kan je ook op, op vertrouwen dat ze je daarin echt steunen. En de Zwijndechtenaren, wat vinden die ervan? Nou, we hebben nooit heel erg onderzoek echt gedaan... naar wat vindt u van dit model. We zien wel dat de uh, tevredenheid of het vertrouwen in het lokale bestuur... Uh, dat meten we in Zwijndrecht elke twee jaar aan het toenemen is. Heeft zich nog niet echt vertaald in een hogere opkomst bij die verkiezingen. Maar goed, misschien is het ook uh, ja, meer van de lange adem... dat je dit moet vasthouden voordat ja. je weet ja, of het echt gaat werken. Ja. Meneer Bogen, zitten er ook nadelen aan? Um... Nou, Een nadeel zou kunnen zijn is dat, uh, dat er wel heel, heel veel komt te rusten... op die schouders van, uh, van wethouders... Uh, die samen met hun ambtenaren voorstellen, met, uh, voorstellen ontwikkelen... waarvan zij denken dat die op een meerderheid van de raad kunnen rekenen. Die moeten wielen en dealen. Dat gaat voor een gedeelte voor de schermen... maar ook voor een belangrijk gedeelte achter de schermen. En ja, dat maakt het politieke spel wel heel anders... en soms misschien ook wel wat, wat minder transparant. Mm. Uh, natuurlijk is het nu ook vaak dat, uh, als, dat, op, dat coalitiepartijen... Bij elkaar kruipen in achterkamertjes om elkaar alvast voorstellen voor te koken. Nu doet een individuele wethouder dat. Ja. En uh, nou ja, dat, dat... Dat, dat zal vast wel werken, en in Zwijndrecht heeft het ook gewerkt... en in een aantal andere gemeenten gaat dat straks ook gebeuren, dat weet ik zeker. Mm. Maar het zal wel voor iedereen heel erg wennen zijn. Want het ja. is wel een heel andere manier waarop het spel wordt gespeeld. Ja. Ik vroeg me ook nog af, is het eigenlijk wel goed voor het vertrouwen in de politiek... in die zin eh, dat, ik hoorde vanavond een, een voorstander in het journaal ook alweer zeggen van... ja, er zijn nou eenmaal geen liberale of socialistische stoeptegels of lantaarnpalen... alsof dat het enige is waarover te kiezen valt. Nee, nee, natuurlijk niet. Maar wat, wat daarmee wordt aangegeven... en het is wel terecht dat het eigenen van lokale politiek... is dat het wat minder partijpolitiek geprofileerd is. Om die reden zie je ook uh, uh, lokaal altijd coalities... die landelijk heel lang ondenkbaar waren. Dat SP en VVD ja. samen regeren. Dus daarom is zo'n zaken, uh, zo zakencollege, een breed samengesteld college... waar alle partijen aan meedoen... op zich past het ook wel bij het karakter van lokale politiek. Want de lokale politiek is altijd zo geweest... dat partijen met heel veel verschillende... Uh, ideologische achtergronden toch uiteindelijk samen gaan regeren... omdat, het, ja. omdat de, de stad bestuurd moet worden. Ja. Mevrouw Kanters, uh, we zijn dus vorige week verkiezingen geweest. Dat is opgevallen. Uh, krijgen jullie weer een zakencollege? Uh, nou, dat, dat blijft natuurlijk nog even onduidelijk. Uh, maar de uh, lokale partij die ooit initiatief nam... om uh, met deze manier te gaan werken, zijn uh, veruit de grootste geworden. hebben acht van de 27 zetels bemachtigd. En uh, uh, nou, komende donderdag is het eerste debat tussen de fractievoorzitters. Maar ik geloof wel uh, dat de heer Loos zal kiezen... om op dezelfde manier uh, te werk te gaan. Uh. En u hoopt het ook? Uh, eerlijk gezegd wel, ja. Heel goed. Ik uh, vind het mooi op de manier om uh, zo te werken. Zeg het maar eerlijk. Hartelijk dank, Noor Kanters en Marcel Bogers. Graag gedaan. Hey. Hey, Williams en de Zodiacs wilden dat u nog even bleef, en dat wil ik ook, want we hebben nog een heel fijn onderwerp over de allerberoemdste dochter ter wereld. He was an incredible parent and is an incredible parent. I'm very grateful for him and my mother and uh, and all that they did for us as children and all that they continue to do for us today. Ja, hij was een ontzettend goede vader, Zij. Ivanka Trump. Over de band met haar vader en over wat de First Daughter drijft... schreef journalist Anna van der Bremer het boek Ivanka. Welkom, Anna. Ja. Um, ja, je boek begint ermee dat je zelf Ivanka Trump ooit tegenkwam... op een feestje in New York. Was je meteen gefascineerd door deze vrouw? Ja, dat was in de zomer van 2004. Ik was toen zelf 19 jaar in diep stage in, in New York City. En ik was op een feestje waar zij ook was... En uh, ik was direct door haar geïntrigeerd. Uh, soms heb je dat bij mensen, dat je eigenlijk gewoon wel naar hen moet kijken. En dat was bij haar het geval. En waarom? Um, dat was een manier waarop ze bewoog. Ik had ook doordat iedereen haar kende. Um, ik had zelf toen geen idee wie zij was. Maar een collega met wie ik aanwezig was op dat uh, feestje, die vertelde mij toen... dit is de dochter van Donald Trump, ze heeft heel veel geld, is een bekende socialite... Uh, ja, en ik, ik, ja, ik was direct door haar gefascineerd. Ja. En uh, de, to, to, toen ben je er gaan volgen... of ben je er later pas weer in gaan verdiepen... toen ze uh, de dochter nee, van werd? ik ben haar altijd blijven volgen. Uh, ja. Op Roddelsite, <laughs> people.com, uh, dat soort websites. Meer, uh, nou, ik vond het leuk om een beetje te guilty gluren. Pleasure. Ja, echt een guilty pleasure. Gluren in, uh, in haar leven. Kreeg ze weer een baby, ging hmm? ze trouwen met hmm. haar man... Uh, een beetje op dat niveau. Hm. Um, en toen opeens dook ze op in haar vaders campagne... en ging ze een hele belangrijke rol spelen. Ja. En toen, uh, uh, ja, toen besloot ik om dit boek te schrijven. Ja... Over die rol nu en die campagne zometeen meer. Maar je beschrijft ook haar, haar jeugd natuurlijk in de Trump Tower in New York. Um, uh, ja, dat wat ze net zei, oh, hij was zo'n geweldige vader... en ik ben zo dankbaar voor die moeder. Ik bedoel, die jeugd was toch ook niet helemaal... al was het maar bijvoorbeeld die verschrikkelijke scheiding van die ouders. Ze heeft toch ook vrij veel last gehad van, van het Trump zijn, ja. of niet? Zeker, ja. Ik vind die quote die jullie net lieten horen heel grappig. Van, "He was een amazing dad. Ja. Eigenlijk was hij, was hij er nooit. Nee. Ivanka is opgevoed door haar twee nannies. Um, en wat je zegt, die scheiding... En haar, en dat, haar uh, Tsjechische grootouders. En haar Tsjechische grootouders. Uh, ja, die waren ieder, ieder jaar zes maanden ja. in, in New York om voor de kinderen te zorgen. En uh, die scheiding is een heel belangrijk vormend moment geweest in haar leven... Um, het werd breed uitgemeten in de, in de roddelpers... op een re, ja, vrij ranzige manier, kan ik wel zeggen. Ja. En zij, als achtjarig meisje, was net oud genoeg om dat allemaal mee te krijgen. En ze zag die, die uh, koppen in de tabloids in de kiosk liggen... en werd daar ook mee gepest op school. En ook in de band, als je kijkt naar de band tussen haar en haar vader... Uh, is, is dat ook een belangrijk moment geweest. Want hij uh, verhuisde, een paar verdiepingen lager, in Trump Tower... En dat is voor haar echt het moment geweest dat ze dacht... van ik moet mij op een of andere manier uh, onmisbaar maken in zijn leven. Zorgen dat hij mij niet vergeet. Uh, juist omdat het zijn aanwezigheid in haar leven... minder vanzelfsprekend werd ja. op dat moment. Maar, maar wat, wat doet ze hier dan als ze zegt... Hij, is, hij was een fantastische vader, terwijl dat gewoon niet waar is? Ja, dat is heel tekenend voor hoe, hoe zij is. Dat ze eigenlijk bij alle negatieve dingen in haar leven... geeft ze een positieve draai aan. Ja. En um, ja, ze, is, ze heeft op, op dat moment van die scheiding uh, bedacht van... Ik, ik word de vrouw, de dochter uh, die hij zo graag ziet. Um, en, en dat zie je nu ook terug. Ja. Zij is uh, extreem loyaal aan hem. En juist omdat hij er nooit was en omdat ze nooit zijn aandacht kreeg... Uh, ja, zie je dat ze daar nog altijd naar verlangt en daar ook naar, naar handelt. Ja, en... Um... Gelooft ze dat zelf als ze dat zegt? Want je beschrijft dat ze net als haar vader overigens een volgeling is van een soort positivisme, positief ja. denkengoeroe, meneer Pearl. Gelooft ze het zelf? Ik bedoel, dat, dat positieve beeld wat ze maakt, daar kan je ook in gaan geloven natuurlijk. Ja. ja, dat is heel grappig, dat zowel haar vader en zij heel erg geïnspireerd zijn door die, die dominee, Norman Vincent Peel, die in de jaren 50 had hij een bestseller, ja. The Art of Positive Thinking. En dat is dus, uh, zijn leer houdt in dat je altijd uh, uh, jezelf als, als een amazing person uh, inbeeld. En uh, altijd van het positieve uh, uitgaat. En, uh, um, en dat zie je dus ook in haar beeld van haar vader terugkeren. En ik geloof, om, om je vraag te beantwoorden, dat zij dat ook echt is gaan geloven. Ja. Dat ze dat van jongs af aan heeft meegekregen. Um, uh, gelooft ze ook echt dat haar vader zo was? En je ziet dat juist die mythes van die familie. Uh, worden keer op keer herhaald en, en, en, en benadrukt. Ja. Net zolang dat het bijna waarheid wordt. Ja, maar toch, als je jouw boek leest... lijkt ze ook in een soort voortdurende spagaat te zitten. Een spagaat tussen de absolute loyaliteit binnen die Trump-familie... en misschien wel al die mythes waar ze in is gaan geloven... En en haar opvattingen ook. Een soort, soort van uh, halleluja-feminisme. Waarmee ze trouwens ook heel veel uh, tassen, jassen en kleren heeft mm -hmm. verkocht. Uh, maar ook haar liberale opvattingen over internationaal uh, zaken doen. Die haak staan op wat haar vader vindt. Wie, wie van die twee vrouwen is de echte, Ivanka? Ja, dat is heel lastig <laughs> bepalen. Want inderdaad, voordat zij uh, zich verbond aan haar vaderscampagne... meeging naar Washington. Zij komt uit, als je kijkt naar haar vrienden, kennissenkring uit die tijd. Dat waren progressieve types, ja. allemaal democraat. Ivanka is zelf ook een verwend kunstliefhebster. Ze noemt zichzelf feminist. Nou ja, dat valt bijna niet te rijmen met de nee. regering uh, Trump... Zoals, hij zich nu, uh, zoals we dat nu zien. Um, en wat je bij haar uh, ziet, is dat ze eigenlijk... Ja, ze is een soort chameleon. En ze past dus haar uh, idealen en hoe ze zich profileert... aan naar gelang wat er op dat moment nodig is... Mm. Uh, A, hoe ze zelf uh, verder kan komen... maar ook hoe ze, uh, ja, hoe ze haar vader kan helpen. Ja. Dus ook daar weer die loyaliteit aan hem. En ik denk dat wil je de echte Ivanka leren kennen... dat dan hij eigenlijk uh, ja, bijna uit beeld moet verdwijnen. Dus misschien pas tot we over twintig jaar... Uh, als hij negentig is... Uh, de echte Ivanka. Oud, seniel of dood, ik weet het niet. Dat we dan pas de echte Ivanka gaan, uh, gaan leren Want kennen. Want hoe denk je dat ze vannacht naar Stormy Daniels heeft gekeken... Ja, dat is natuurlijk heel akelig om dat soort uh, funnige details... over je vader op nationale televisie uh, yeah. te horen zeggen. Maar ik denk dat die affaire aan zich is, uh, is voor haar geen verrassing. Omdat ze weet, nou ja, haar vader heeft een uh, voorkeur voor uh, rondborstige dames. En ze weet ook dat hij affaires heeft. Dat is ook de reden dat haar ouders uh, uh, toen de tijd uit elkaar gingen. Omdat hij een affaire had met een andere vrouw. Mm. Dus uh, in die zin is het geen verrassing voor haar. Maar nee. Het, het, het, het uh, ja, aparte hier is natuurlijk wel dat er zo uh, dat de hele wereld nu meekijkt, omdat ja. hij nu de president van, uh, ja. van de VS is. En hoe ver gaat die loyaliteit uiteindelijk? Je beschrijft in je boek ook hoe het ten tijde van de, de, die, die extreemrechtse demonstratie in Charlottesville, waarbij een dode viel, maar waarbij ook afschuwelijke antisemitische nee. leuzen werden uh, ge, ge, ge, ge, ge, geschreeuwd, terwijl Ivanka Joods uh, tot Joodse geloof is bekeerd om te kunnen trouwen met Jared Kushner. Mm -hmm. Hoe verschrikkelijk ingewikkeld dat voor ze, voor ze was. Jared wordt nu langzamerhand van zijn bevoegdheden ontdaan, raakt in een ja. stel ze moet kiezen tussen, tussen uh, Daddy en, uh, en Jared. Ja. ja, zover zal zij het nooit laten komen. Want uh, zij is heel, een heel kundig diplomaat. Uh, ze is ook in het gezin waar ze is opgegroeid, is ze de middelste. Dus, en haar moeder beschrijft haar ook als een, een vredestichter, altijd degene die, die bemiddelt tussen de partijen. Dus ik geloof nooit dat zij het zover zal laten komen dat ze überhaupt moet kiezen. Dan, dan weet ze het wel op een bepaalde manier te draaien of, of uh, nou ja, iets te bedenken waardoor dat, uh, waardoor dat niet nodig is. Uh, omdat ja, die keuze kan ze niet maken. Ze zal altijd loyaal aan haar vader blijven. Maar in, uh, in haar jeugdjaren, toen ze net met Jared uh, getrouwd was... Mm. heeft ze ook gezegd, van, ik ga nooit scheiden. Juist omdat ze zelf uit een gebroken gezin komt... Uh, vindt ze dat ook, ook heel belangrijk. Dus ook de loyaliteit aan haar, aan haar echtgenoten is heel groot. Good luck with that. Um, met het uh, uh, toch te proberen om dat allemaal nog te lijmen. Ik vond het uh, een fascinerend boek. Dank je zeer daarvoor. Het heet Ivanka, de echte first lady. Geschreven door Anna van der Bremer. En Anna is morgen ook nog te gast in Kunststof. Dat is om half acht hier op Radio 1. Vreunde, als ik nog te zeggen hätte, daalt een sigarette. En een letztes glas im stillen. Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. SecondLove.nl Laten we het eens hebben over Lisa.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 Van Simons en van der Zeil. Nu overal verkrijgbaar. NTO Radio 1.